Van Eck met het NOS-journaal. In totaal zijn nu zes mensen in Nederland besmet met het coronavirus. Ook de vrouw en dochter van de man uit Loon op Zand... die als eerste Nederlander was besmet, blijken het virus te hebben. Volgens het RIVM verloopt de verspreiding van het virus zoals verwacht. Vooral binnen het gezin, nauwelijks daarbuiten. Wel verwacht directeur Van Dissel van het RIVM meer besmettingen. Er zijn veel contacten met Noord-Italië... en daar is de situatie blijkbaar niet onder controle, zegt hij.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 Verkeerd verbonden zijn en ik denk bij mezelf: waarom nu waarom ik? Waarom... En dan nog steeds in de kamer. Zij, gaat die torenbouwers altijd zo snel voorbij? Ja. Hallo jongens, kijk tom, daar, daar gaat ze, Marianne. Wat ik je zie je naar me kijkt, je slanke benen, mooie handen, witte tanden, lekker lijf, mijn ogen branden, passioneren, observeren, concentreren, kan er niets aan doen. Ik wil alleen maar even voelen hoe het is met jou te voelen, want ik heb het niet meer in de hand. Zie ik zie je ga aan het en mijn hele lijf dat staat in brand. Mijn lieve Mariana, ga mee. Ik wil met jou, Marianna amor. S op de bank met z'n twee. Wat Één. Maar jij laat je nooit meer alleen. Maar jij laat je alleen maar jou en alles. Lekker spelen, alles delen, niet te veel. bietje delen, stoute dingen, liedje zingen. Potje vrije, baatje rijden, fietsje halen, niet verdalen. Lekker balen, kan er niks aan doen. Mooie dromen laten komen, zie de maats, door de bomen, hele nachten met je samen, alles doen en niet voor samen, ook genoeg van al die dingen, Marianne, kan er niets aan doen. M'n lieve Marianne, ga mee, ik ben met jou, Marianne, amor, stavonds op de bank met z'n twee. tot deel die blinde nacht we door. Marianne, je bent van mij nummer één, Marianne, ik laat je nooit meer alleen. Marianne, ik ben... We voelen hoe het is met jou te doelen, want ik heb het niet meer in de hand. Ik zie je goudig aan het scheten en mijn hele lijkt opstaan in brand. Mijn lieve Mariana, ga mee. Ik wil met jou Mariana, amor. S'n we op de bank met z'n tweeën. Hotel die in de nacht gaan door. On the mountains And the night is on the run It's a new day It's a new way And I fly up to the sun I can feel the morning sunlight I can smell the newborn hay I can hear God's voices calling On my golden skylight way.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 Yes, no one can take my freedom away Yes, no one can take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 Jouw zwarte benen draaien in het rond, lange haren zweven Nee, nee,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 De stoel, en hard in de straat, je bent op je hoede voor als dan Dansen bij Janse, kapzoon is het Een steen door de rij van Amsterdam is poep op de stoep en hard in de straat. Een groep op die kraken. een huis uitstap, gezellige groeven.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 Spoef op de stoel en haak in de straat. Je bent op je voeten, vooral s'avonds laat. Het dansen bij onze kapzal is zijn zaak. Nu steen door de rij van Amsterdam. is spoef op de stoel en haak in de straat. Heel knop op die kragers, een huisartslag. Gezellige kroegjes, de grap in de rij.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 are Breddy. Big City Big City Big, Big City are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 met een droge keel, dus warm en kom eens bij me toe.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 Is goed met bananen, ja iedere dag Staat zij in haar winkel al met te lachen Wat een dikke... Bialalalalai, Jongens, weten niet helemaal hele dag gewoon kommer, hè? Hé! Ze heeft maloenen, lekker gezond Op hoge hakken, zo loopt ze rond Soms heeft ze korting, ze is niet duur <tinder van çe> <avoir> <BLACK> Je ziet hoe is daar Heerlijk! Ik wil nou die wortel wel eens zien. Ik heb zo'n hekel aan dat carnaval. Wow. Dit is het ritme van de winter.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 Mooie meiden staan, ze kijken mij verlangend aan. Ze willen ook zo'n strooien zonnebril. En loop ik op de Boulevard voorbij, dat fluiten ze en lachen ze naar mij. Dit is wat ik hebben wil.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 On the check.